Het weer vanavond en vannacht bewolkt, temperatuur rond het vriespunt in Groningen... en een graad of vijf aan de Zeeuwse kust. Morgen is het bewolkt en regenachtig en het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ANW-verkeersinformatie. files staat op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam. Vanaf Knoop het Oude Rijn tot Maarsen. Twee kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht...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 Artsen zonder grenzen slaat alarm over de gewelddadige situatie in Zuid-Soedan. Milities van rivaliserende stammen trekken moordend en plunderend rond. Ik ga erover praten met Arjan Heerkamp. Hij is directeur van Artsen zonder grenzen. Goedenavond. Goedenavond. U bent zelf ook vier jaar in Zuid-Soedan actief geweest. Dan moet dat vreselijk zijn als je al die vreselijke verhalen hoort. En dan denk je als organisatie, wij trekken aan de bel. Ja, de, de, de situatie in Zuid-Sudan op dit moment met, met wederzijdse moordpartijen en het aanvallen van de klinieken en het elkaar ontzeggen van medische zorg. Die is dusdanig serieus dat wij hebben, hebben gemeend om de, de alarmbel te moeten slaan om, om, om aan te geven dat de situatie uit de hand loopt en dat er onvoldoende capaciteit bestaat om, om, het, om het te helpen voorkomen. En het wordt elke dag erger? Het is, uh, het is niet uh, van dag tot dag, maar um, uh, elke paar weken zijn er nu um, uh, aanvallen. En dat escaleert alleen maar uh, in, in um, uh, de... De gewelddadigheid ervan en de aantallen mensen die daarmee die daar gewond en, uh, en vermoord raken. Ja, voordat we verder praten, laten we heel even luisteren naar uh, een van uw collega's. Want die hebben we vandaag gebeld. Dat is José Hulsenbeck. Zij is landencoördinator in Zuid-Soedan voor Artsen zonder Grenzen. Um, en zij zei uh, het volgende vandaag tegen ons. Met name in de, in de laatste dagen en weken. Uh, is het duidelijk dat uh, mensen toch heel verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Uh, hè, de gewonden hebben. Vaak uh, ook echt een tijd, uh, hun tijd genomen om veilig in de bush te blijven, om het maar zo te zeggen, voor ze naar het ziekenhuis kwamen. Uh, wat we zien is mensen met schotwonden en meswonden. Uh, we hebben een, een, een meisje van anderhalf jaar in het ziekenhuis wat een, een schotwond binnen heeft in haar gezicht. En haar mond is al opengesneden met een, met een mes. Uh, haar moeder is, is uh, met haar nog verder gevlucht, heeft een nacht doorgebracht en is de volgende ochtend durfden ze naar onze kliniek te komen... en, en hebben we het, het kind kunnen behandelen. Ik denk dat het, hetgeen wat mij het meest, het meest aangrijpt... is het feit dat uh, mensen dit elkaar kunnen aandoen. Hè. En dat, dan, dan vind ik dat heel erg moeilijk voor te stellen... hoe iemand dat een, een kind kan aandoen. José Hulzebos was dat. Hulzebek, landencoördinator in Zuid-Soedan. Uh, Arjan Heekamp, hoe luistert u hiernaar? Want u kent die verhalen natuurlijk al, maar... Ja, het, het doet mij wel wat. Ik ken Josje zelf en, en ik weet hoe zij, uh, hoe zij dit beleeft. En, um, uh, en ik weet dat zij een hele ervaren uh, iemand is binnen arts zonder grenzen. En uh, de, de, de, de indruk die zij daar... De, zij is dusdanig van onder de indruk dat ik daar zelf ook van onder de indruk raak. Maar ik kan het me voorstellen, want ik ben er zelf toen de tijd geweest. Uh, van 2004 heb ik uh, jarenlang in Zuid-Sudan uh, uh, uh, uh, gewerkt. En, en ik ben ook hier in deze omgeving geweest. En toen de tijd waren er ook al van dit soort aandacht. Aanvallen. Op kleinere schaal weliswaar en niet zo regelmatig. Uh, maar met, uh, met, uh, met ook een grote mate van gewelddadig, gewelddadigheid... waarbij vrouwen en kinderen ook werden aangevallen. Dus ik weet hoe het voelt en ik weet de machteloosheid die je hebt. Um, uh, um, uh, wij zijn blij dat we dan een aantal van die patiënten kunnen helpen. Een aantal van die kinderen en vrouwen kunnen helpen. Um, uh, maar ook mannen kunnen helpen. Uh, maar, uh, maar eigenlijk is het gewoon diep triest uh, dat, dit, uh, dat dit kan gebeuren. Ja, Want die machteloosheid, wat, hoe, hoe, waar bestaat dat dan uit? Weet u, het, is, uh, het, uh, het, uh, het moeilijke voor ons is, is uh, dat, dat uh, wij werken aan, aan, uh, bij beide stammen. Uh, en, uh, ja, het gaat om een stammenoorlog, het he? gaat, even voor de duidelijkheid. Het gaat om een stammenoorlog die, die historische roots heeft uh, in de burgeroorlog uh, um, van Soedan uh, een aantal jaren geleden. Um, en die is nu voortgezet met de wapens die ze toen hebben gekregen van, uh, van de, de Noord-Soudanese. Um, um, maar um, uh, wij werken dus aan beide zijden, bij beide stammen... en wij zitten dus in een ontzettend vreemde situatie... Dat, um, uh, dat onze klinieken aan beide zijden bij beide stammen worden aangevallen... door de mensen die wij aan het helpen zijn. Dus het is een hele vreemde, een vreemde situatie. Onze patiënten uh, in Langkien bijvoorbeeld... Um, daar zitten mannen onder die vervolgens uh, eens in de zoveel tijd... naar p uh, uh, trekken om daar uh, de andere stam aan te vallen. Dus voor ons is het gewoon um, uh, een hele lastige... Um, we hebben onze medische plicht. Wij moeten die mensen helpen. Het zijn onze patiënten. Uh, die hebben tuberculose. Die hebben kalazade. Die hebben malaria. Uh, daar doen we alles voor. om uh, We trekken alles uit de kast om die mensen te helpen. Maar het is dan vervolgens wel zo dat wij... Dat wij uh, het is voor onze mensen erg moeilijk om te beseffen... Uh, dat dezelfde mensen die ze aan het helpen zijn... de volgende dag uh, uh, uh, optrekken... om uh, dan de kliniek aan, weer, aan, aan wederzijde aan te vallen. Ja. En, en denk je dan ook af en toe niet van... ik wil deze mensen helemaal niet helpen? Of kan dat gewoon niet? Nou, ik, ik, heb, ik heb dat, toen ik in die situatie zat, uh, heb, ik, uh, heb ik me dat zelf wel afgevraagd. Maar uiteindelijk is het zo dat uh, als medicus en als humanitaire organisatie ben je, ben je de, in de eerste plaats om mensen te helpen, om zieke mensen te helpen, niet om ze te beoordelen. Je bent niet uh, een advocaat, nog een rechter. Uh, dus uh, dat, dat, dat gevoel moet je van je afzetten. Maar die vragen, die komen wel bij je op. En ik kan me voorstellen dat José en, en haar veldteams uh, die vragen ook hebben. Ja, en hoe, hoe is het eigenlijk met die veldteams? Want die, die zijn daar uh, nu actief, maar lopen ze ook niet enorm gevaar? In Zuid-Soedan is, uh, is dat niet het geval. En, uh, op de, tot, tot op heden is dat uh, gelukkig niet het geval geweest. Dat, uh, dat onze mensen, uh, die wij daar zelf in dienst hebben, de internationale mensen die wij in dienst hebben, dat die gevaar lopen in dit soort, uh, in dit soort situaties. Het is wel zo dat in Pibor, uh, een van de plekken waar uh, vier weken geleden die aanval is gebeurd, die grote aanval is gebeurd, daar zijn we nog steeds 25 van onze nationale Soedanese staf kwijt. Die voor ons werkten in de kliniek, in het ziekenhuis. En die, uh, die zijn ook. Uh, Um, uh, vertrokken, die zijn gevlucht die zijn uh, het, uh, de bush in gevlucht zoals we dat zeggen en die hebben we die die nog niet teruggevonden Nee, want dat hoorden we net ook, hè, dat mensen inderdaad vluchten. Om hoeveel vluchtelingen gaat het dan? Is dat bekend? Het zijn een aantal duizenden vluchtelingen. Uh, uh, u moet zich voorstellen, uh, zuid soedan is een, een dun bevolkt land. Uh, het is ontzettend uitgestrekt. Het is een van de grootste uh, moerassen ter wereld. Uh, uh, maar, maar hier Pibor, dat was wel een, een, een, is een plek van een aantal tienduizenden mensen. En, en een groot gedeelte daarvan die zijn naar, uh, naar de bush vertrokken. En maar, maar niet iedereen is al teruggekomen. Nee, en ik begrijp ook van het verhaal van uw collega... dat mensen dan soms even wachten en dan de, de boes uitkomen... en dan toch hulp gaan zoeken. Ja, Omdat het nu echt zodanig geëscaleerd is... De, de aanvallen zijn zo groot en zo regelmatig... durven mensen niet meer uit de boes terug te komen. Dus het duurt weken voordat ze... Um, uh, zelfs als ze gewond zijn, duurt het duurde een aantal weken uh, voordat ze zich uh, presenteren bij onze kliniek. Dat betekent dus dat we oude wonden behandelen. En dat is ontzettend lastig, meneer. Uh, uh, de doktoren die weten daarvan. Um, uh, maar het betekent ook dat ze um, uh, geen uh, huis hebben, geen uh, eten hebben. Dus ze raken zieker um, uh, en ze krijgen last van allerlei infecties. Uh, voordat ze dan weer uh, uiteindelijk naar onze kliniek komen om hulp te zoeken. Ja, en wat is dan het moment dat ze toch dat bos uitkomen en toch hulp gaan zoeken? als het bijna niet anders meer kan. Het is een kwestie van tijd uh, en, en, en, en echt moeten. Dus uh, ziek zijn en je ziek voelen en weten dat uh, je echt hulp moet gaan zoeken. En dat, uh, dat meestal, dat, uh, wij hebben de ervaring dat we, uh, we komen een week, ruim een ruime week later of uh, drie weken later... komen we nog mensen tegen die uh, gewond zijn geraakt uh, een aantal weken geleden. Dus dat kan een tijd duren voordat mensen zich dusdanig veilig voelen... dat ze, dat ze, dat ze naar het ziekenhuis komen. Ja. U heeft een speciale band met het land. Hè? Ja. Uh, u heeft daar inderdaad vier jaar ook gewerkt. Wat, wat is dat? Dat dan? kunt u dat ons uitleggen? Het is lastig uit te leggen, maar het is heel intens. Het is heel uh, menselijk. Ik, heb, uh, uh, ik werk al twintig jaar voor Arts Zonder Grenzen en uh, Sudan is een land wat uh, uh, onder mijn poriën zit. Ik ken die mensen. Ik heb in het noorden gewerkt, ik heb in het zuiden gewerkt. Um, uh, ik, heb daar, uh, ik ken daar mensen die twintig uh, jaar geleden doodgingen aan een, een, een bijzondere ziekte, Kalazar. of daar bijna aan stierven. Die zijn geholpen en gered door doktoren van Arts Zonder Grenzen. Vervolgens zijn ze in dienst geraakt als vrijwilliger eerst bij Arts Zonder Grenzen en nu zijn zijn ze hele belangrijke mensen voor ons in onze programma's. Dus die, die, die verhalen, die, uh, die ken ik. Ik ken die mensen. Ik, ik heb nog steeds contact met ze. Uh, ze vertellen me over de, over, de, over de triste situaties die ze tegenkomen. Dus het, is, uh, het zijn gewoon vrienden. En het, zijn, het is een land wat onder mijn huid zit. En, uh, en, en het doet me, doet me pijn om te horen... Hoe, hoe, hoe ontzettend het is geëscaleerd en hoe, wat de mensen elkaar ja, aandoen. Maar u zei het al, ik werk al twintig jaar voor artsen zonder grens. U heeft uh, ook in heel veel andere landen gewerkt. Waarom zit Zuid-Soedan dan in uw porie of onder uw poriën? De, de, de tragiek van de oorlog en tegelijkertijd de kracht van die mensen... Daar om daarmee om te gaan, twintig jaar oorlog en, en dan alsnog... Uh, zich uh, staande kunnen houden in een situatie waarbij wij als Nederlanders uh, uh, um, uh, al heel erg snel um, uh, um, uh, de, de eraan onderdoor waren gegaan. Dat, dat, dat, dat maakt diepe indruk. Sterke uh, mensen, ijzersterke mensen. Ijzersterke mensen, ja, daar kunnen wij niet tegenop als Nederlanders, ben ik bang. Nee. Kunt u daar ja. iets van leren? Heeft u daar iets van geleerd? Ik, ben daar, ik denk dat ik er enorm van ben... Ge ik denk niet dat ik Artsen zonder Grenzen algemeen directeur was geworden zonder vier jaar in Zuid-Soedan te hebben gezeten. Om te zien, niet alleen wat de programma's daar vermogen, wat we kunnen doen als, als, als organisatie. Maar tegelijkertijd ook uh, enorm onder de indruk kunnen raken van hoe mensen zich samen kunnen houden in, in de meest trieste en moeilijke omstandigheden... en de kracht die zij hebben. Um, daar, uh, daar, denk ik, daar word je klein van als organisatie en als mens. Um, en uh, nou, die, uh, die nederigheid die denk ik, uh, die, die, die is gepast uh, ook uh, bij mijn functie... en bij, bij onze organisatie in het werk wat wij doen. Ja, we horen net hoe vreselijk het daar nu inderdaad nog steeds is. Uh, u heeft als organisatie aan de noodbel getrokken vandaag en gisteren... over die situatie daar. Wat hoopt u daarmee te bereiken als artsen zonder grenzen? Nou, wat wel bijzonder is, is dat deze situatie was voorzien. Um, de laatste aanval, die was uh, ruim van tevoren was aangekondigd. En de autoriteiten in uh, Zuid-Sudan en uh, de Verenigde Naties in Zuid-Sudan die, die hadden onvoldoende capaciteit om dit te voorkomen en om, uh, om de mensen te helpen. En. Um, Ondanks het feit dat ik dat hen niet kwalijk kan nemen. Het is niet een verwijt. Um, uh, deze situatie is niet hun schuld. Um, en, en er bestaat onvoldoende capaciteit op dit moment uh, in, in dat land. Een, net een nieuw land. Dan heeft u om... het over de VN. Over de VN, maar ook over de, over de autoriteiten. De nationale autoriteiten daar. Dat neem ik ze niet kwalijk. Maar het is natuurlijk wel ontzettend moeilijk om te accepteren... dat het zo bekend is van tevoren. En dat er zo weinig gedaan kan worden om deze mensen te helpen. Om deze slagpartijen te voorkomen. Maar Wat hoopt willen... u dan te bereiken nu met deze, deze oproep? Willen... Nou, Met deze oproep willen we we ervoor zorgen dat, uh, dat het probleem duidelijk op de kaart staat... en dat uh, de autoriteiten en de Verenigde Naties de capaciteiten zullen krijgen... om in de toekomst deze problemen te voorkomen en deze slagpartijen te voorkomen. Ja, en, en, en heeft u daar ook vertrouwen in dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Want u doet wel eens vaker een oproep, toch? Dit gebeurt wel vaker. Um, wij zijn een realistische organisatie. Het is ook ontzettend moeilijk om in Zuid-Sudan um, uh, vrede te brengen... veiligheid te brengen, stabiliteit te brengen. Dus het is geen makkelijke opdracht... Um, uh, wij, wij hopen dat er grotere aandacht is en dat er meer capaciteit zou komen... om het echte probleem te oplossen. We denken niet op de korte termijn. Uh, maar in ieder geval een beetje een, een verbetering van de situatie... en een vermindering van, uh, van de, de aantallen gewonden en doden. Ja, want uh, uh, Soudaan heeft natuurlijk een geschiedenis van oorlog naar oorlog. Ik bedoel, <hums> zou dat ooit ophouden, denkt u? Ik bedoel, u kent het land goed? Of is het iets waar ze daar gewoon mee moeten leren leven? Het is... Uh... De oorlog die er in het verleden heeft plaatsgevonden. Het is natuurlijk een hele nieuwe situatie tegenwoordig. En dat, dat, dat, uh... De onafhankelijkheid van zuid soedan Ja, en dat, dat, dat, is, uh... dat stemt toch wel een beetje droevig. Dat na de onafhankelijkheid van zuid soedan waarbij uh, dat is gekomen vanwege de oorlog tussen het noorden en het zuiden... Uh, dat, er, uh, dat er nu intern problemen zijn. Het is niet... Het is niet uh... Alweer, je moet, je moet reëel zijn en, en zo'n land, dat, dat zal zijn problemen kennen uh, in het begin van een, een nieuwe staat, dat, dat, dat is te verwachten. Maar uh, het stemt mij wel droevig als uh, Soudaan-liefhebber en, uh, en kenner, uh, dat uh, Zuid-Soudaan op dit moment in deze situatie verkeert. Ja, en, en dat kinderen inderdaad uh, de keel wordt doorgesneden. Want heeft u na al die tijd dat u daar geweest bent, dat al beter op uw netvlies? Waarom mensen elkaar dit aandoen? Nee, nee. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kan dat niet uh, makkelijk begrijpen. Ik weet dat het al jaren gaande is. Uh, ook toen ik er was, toen, uh, toen was dit, uh, was dit uh, stond, nou, niet aan de orde van de dag. Maar het gebeurde regelmatig uh, tussen deze twee stammen. Uh, maar ik kan niet goed begrijpen hoe, hoe uh, mensen dit uh, elkaar aan kunnen doen. Nee. Nou, we hopen dat de oproep van Artsen Zonder Grenzen wat teweeg zal gaan brengen. U hoorde Arjan Heenkamp en hij is directeur van die organisatie. Ik dank u voor uw komst. Dank u wel. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Ja, mijn volgende gast is Nico van Hasselt. Uh, en ik ga met hem over heel iets anders praten. Maar toch, meneer van Hasselt, u bent zelf ook arts. Hoe luistert u hiernaar, naar dit verhaal? Nou, ik ben diep, eh, diep onder de indruk. Het is, uh, het is verschrikkelijk. Nou, ja, het, het gebeurt voortdurend over de hele wereld natuurlijk. En uh, ik hou me maar bij, liever maar bezig uh, vlakbij huis, bij de ellende om mij heen. Maar het is... Uh, ja, het, het is je, begrijpt, je begrijpt het niet. Hè? Als je de, de, de laatste oorlog hebt meegemaakt... en je hebt in 1945 ben je begonnen en met, uh, met de opbouw... en dan denk je nou, iedereen is nu uh, wel overtuigd dat je in vrede met elkaar moet leven. En je ziet het langzamerhand weer helemaal... De, de, de vernieling ingaan, Het is, het is verschrikkelijk. Ja, laat ik even uitleggen wie u bent en waarom u hier bent. Uh, u bent namelijk uh, verzetstrijder geweest in de Tweede Wereldoorlog. U zat toen een aantal maanden in kamp Vught. Uh, en vandaag is begonnen in kamp Vught... met de restauratie van een van de authentieke Vughtse gevangenenbarakken. Uh, Barak 1B, dat moet een uh, monument uh, worden... Uh, en u bent nu huisarts. U zei het zelf ook. zoek het dicht bij huis. U bent inderdaad uh, huisarts. En u bent ook de oudste praktiserende huisarts van Nederland. 87 jaar, gaan we het zo nog over hebben. Maar eerst maar even dat, dat uh, werk als verzetsman. Hè? U werd opgepakt door de Duitsers, overgebracht naar het kamp. Wat had u op uw kerfstok? Nou, ik zat een beetje in het, in het verzet. Maar ik ben uh, gepakt omdat ik een revolver had. Dat, dat mocht dus niet. Maar uh, ik werkte voor, uh, voor, voor trouw... En, en... Ja, dan deed je zo wat. Ja, dan deed je zo wat. Ja, dan deed je zo wat. U bent daar bescheiden over of wilt u het niet vertellen? Ja, nee, dat zijn de, ja, de nee of nee. Nou, dat deden deed, dat deed. Wij, wij toen. Ja, ik, ik was toen in huis in, in Apeldoorn bij een, bij een chirurg. En die, die, die, die, die hielp ook weer mensen met. Dat ging weer via een dominee uit, uit Drenthe met, met, met, met, met uh, persoonsbewijzen. Ja. Dat noemden we dan een PB, een palingbootje. Maar, maar goed. We zo wat. Ja, we deden zo wat en u werd ze uh, uh, opgepakt en ja. overgebracht naar, uh, naar Vught. U was nummer 6045. Dan kom je daar natuurlijk aan. En, en uh, ja, dan weet je dan eigenlijk wel waar je in terecht gaat komen. Had u dat door? Nee, helemaal niet. Ik heb eerst in Apeldoorn in de, in, de, in de cel gezeten en toen naar uh, uh, Arnhem. In de, in de gevangenis. Daar ben ik door de, de ziekenreisdienst uh, verhoord. Dat is een, uh, dat is een toestand. Dus. En toen uh, het, ja, ging, je, ging je op reis. En je ging naar het, uh, naar het station. Naar, naar Vught met de trein. En, en ik had geen schoenen. Dat een beetje vervelend herinner ik me nog. Dus ik had pantoffels. En toen, ja, en toen liepen we naar het, uh, naar, naar het kamp Vught. En dan, daar begint het dan. Dan, dan. dan op dat moment word je een nummer. Dan word je gewoon een nummer. Je wordt kaalgeschoren. Alles wat je hebt wordt je afgenomen. En je krijgt er een uh, streepjespak aan. Je krijgt klompen aan. en uh, Dan krijg je een, een, uh, dat, dat nummer. Krijg je dan. En, en je krijgt een, een rode bal op je rug. En dat betekent dat je politiek gevangen bent. Je hebt geen naam meer. Wordt ook niet meer bij de naam aangesproken. Ook door je medegevangenen, niet? Jawel. Dat wel. Jawel, jawel, ja. jawel. Maar, maar uh, zeg maar, degene die daar het bevel voerde, de Duitsers... daar was u nummer 6045 voor. Ja. Ja. En, en wat, wat deed dat met u? Ja, je bent, je bent dan ineens uh, niks meer. Je bent echt helemaal... Hè, ik, zeg, ik zeg wel eens, wij hebben nummers hebben een telefoonnummer... en een BSN-nummer, weet ik allemaal wat, dat gebruiken we. En daar... Op dat moment ben je alleen een willoos nummer. Uh, je bent een, een... Ik zou bijna zeggen een nul, dat is dan ook een nummer. Maar <laughs> uh, je, uh, je hebt geen rechten, je hebt niks. Uh, je, je kunt niet praten, je kunt niet argumenteren. Uh, ja, ja met niks. Ja. En, en, en uh, dat was natuurlijk een vreselijke situatie. Uh, hoe, hoe hield u dat vol? Nou, je gaat, uh, je gaat op dat moment uh, denken over het leven. Je gaat uh, nadenken. Er waren gelukkig ook wat, wat predikanten, maar ook bij andere mensen. Waarom leven we eigenlijk? Waarom zijn we eigenlijk in deze wereld? Hoe, hoe, heeft, hoe heeft onze schepper dat gedaan? Dat, dat kan toch niet zomaar dat, hij, dat, hij, dat dat nummers zijn? Hij moet er, een, een, uh, er moet wat achter zitten. Dat nou, soort gesprekken werden er ook gevoerd? De, dat ja. soort gesprekken voerde u met Zeker. de andere gevangenen? Ja. ja. We hebben ook clandestine hagepreken gehad. Ja, daar werd dus over gepraat. We werden ook cabaret opgevoerd in, in het gekken. We maakten liederen <lacht> over de ton. <lacht> nou ja, dat, dat, zo probeerde je er... Maar de diepere achtergrond was dat je zei van waarom. Nou, en degene die daar een antwoord op hadden, die redden het... En degene die er geen antwoord op hadden, die redden het niet. En wat was uw antwoord? Uh, dat ik. Dat was het begin dat ik dus iets wilde gaan doen. En dat is naderhand. Toen ik ik, ik ben, ben gevlucht uit Zucht. Met een, met een, met een vriend. We hebben toch geprobeerd in Engeland te komen. Dat is toen niet gelukt. En op zee opgepakt. En daarna zijn we in de, in de, ben ik in Utrecht in de dodencel terechtgekomen. En dan zei ik nou. Nu heb ik de beslissing. Als ik eruit kom, ga ik iets doen om uh, voor mijn medemensen wat te doen. En ik zat toen, uh, uh, ik had met, met een uh, de dokter Brouwer, met een, een huisarts. Ik zei, nou dat ga ik, als ik, mocht ik er ooit uitkom, dan word ik huisarts. Ja, want u zegt het een beetje tussen neus en lippen door. Van, ja. uh, en, en Toen kwam ik in een dodencel, en, uh, maar u, u werd dus ter dood veroordeeld. Ja. Wat, wat, wat, wat deed dat met u? Niks. We, we waren ze vijftien eigenlijk. En we, we giegelden er een beetje om. Nou ja, dat, dat, dat zal dan wel, dat merken we dan wel. Dat kon er ook nog wel bij. Ja. Inmiddels was u gehard. Ja, misschien op een bepaalde manier wel. Maar je, liet dat, ja, je was zo gefocust op die, op, op, op, op die oorlog en op dat hele bestaan. Ja, dat, nou ja, als dat dan zo moest zijn, dan, dan merkten we dat dan wel. Je moet begrepen, wij, wij hadden dus niks... Ik bedoel, ik, ik, had, ik was niet getrouwd, ik had geen gezin, ik had geen verantwoordelijkheid. Je was niks. en Dat was zo na de hand, toen ik, ben ik dus bevrijd... door de Middellandse strijdkracht en weer naar Engeland gegaan. En bij de mariniers. En daar vroeger moest ik een papiertje invullen. Wat is nou bij jou nummer één, je gezin, je geloof of je vaderland? En wij zeiden, vaderland, allicht. Ik zou het nou niet meer zeggen, geloof ik. Maar, maar toen zeiden we, het vaderland, daar, daar, daar, daar leven we voor... Want ik had ook geen gezin, ik had wel nee. een, niks. Nee. Ja. En dan was dat gewoon nummer één. Want ik, ik begon te vertellen dat, dat uh, die barak, hè, barak ja. 1B... Uh, wordt uh, ja, gerestaureerd of zo, zo, ja. zo noemen ze dat dan. Uh, wat vindt u daarvan? Vind, vindt u dat, bent u daar blij mee dat dat een monument wordt? Nee, het zegt mij. Nee, ik, ik heb, uh, ben laatst in, in Vught geweest. Op 4 mei moest ik daar een, een, een praatje houden. En uh, dat deed mij niks meer, Het is vlucht niet meer. Want? En daar is bijna niks meer van over. Dus het is, god, je kunt er een barak neerzetten. Maar nee, dat deed mij niks meer. Ik ben wel een keer terug geweest in de gevangenis in Utrecht. En daar was de oude cel nog. En dat, dan, dan, dan ben ik nergens meer. Dan, dan uh, komt alles weer helemaal boven. Maar nu dat ik in vlucht ben geweest... Nee, dat is zo helemaal anders. Alle essentiële dingen waar wij mee te maken hadden, die mm, zijn maar, weg. Maar misschien dat het nu weer in oude staat wordt hersteld, hè, die barak. Dat u dan wel dat weer herkent als u terug ja, zou gaan. Nou, dan ga ik er niet naartoe. <laughs> dat kan ik me dan ook weer voorstellen. Nee. Um, ja, u, u zei al, ik zat in de gevangenis, ik was ter dood veroordeeld. Ik zat daar met een andere arts. En toen dacht ik, als ik eruit kom, ga ik mijn leven anders indelen. Dan ja. ga ik gewoon de mensen helpen, dan word ik huisarts. Ja. Nou, u heeft daad bij woord gevoegd, want ja. u bent 87 jaar. U bent huisarts geworden. ja. En u bent nog steeds huisarts, ja. praktiserend. Ja. Is, is, is, die, is, is die kiem daar ook gelegd in de oorlog dat u dacht... als ik het dan ga doen, dan doe ik het tot mijn dood? Nee, zolang, uh, zolang onze, mijn, mijn, mijn schepper, zeg maar... Uh, die heeft mij kennelijk een bedoeling gehad, zo leg ik dat uit. Dat ik uh, er levend uit ben gekomen. Uh, dat ik uh, heb mogen, mogen studeren... Uh, ik heb trouwens geen. De familie zal wel lachen, maar ik heb geen eindexamen. Ik heb Nee. geen eindexamen, geen, nee, geen nee, diploma. Ik, geen diploma. Ja, wel van de, de arts, maar niet van de, van de school. Ik heb, van de middelbare school bedoeld, heb ik de, geen eindexamen gedaan. Ik heb een toelatingsbewijs gekregen van toen van minister Bolkestein om medicijnen te gaan. Mocht ook niks anders. Om medicijnen te gaan studeren. Maar goed, waarom, waarom bent u nu nog arts? Omdat ik vind dat ik mijn gelofte nog steeds uh, gestand moet doen. Zolang ik dat kan en zolang ik dat uh, in staat ben, denk ik dat ik. Uh, ik, heb, ik heb de gelofte afgelegd, ik, ik, zolang ik dat kan, uh, word ik, ik huis uit. En ik, ik, ik, ik denk dat ik nog niet alles klaar ben daarmee. Nee, maar goed, er zijn heel veel collega's van nu. Uh, die hebben ook een mooi vak, vinden zij. En dan is het 65, dan worden ze dat. En dan denken ze, nou, tabé, ik ga lekker van mijn oude dag uh, genieten. Ja, die zijn om een andere reden arts geworden. Ja, dus het is toch daar begonnen in de oorlog... dat u dat nog steeds wil doen. Ja. ja. Ja, het is mijn... mijn je kunt er een nou roeping zeggen, maar het is echt mijn, mijn leven. Ik, ik, ben, ik ben arts. Ja, en u wilt het ook gewoon uitvoeren totdat u... Ja, tot er iets, iets is dat ik een sein krijg van uh, nu is het genoeg geweest. Ja, dan, dan bent u wel bereid om te stoppen. Ja, dan hoop ik dat als ik straks bij onze lieve heer kom... dat hij tevreden over me is, maar dat merk ik. Maar ik, ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Ja. Ja, dat maar, heeft u zeker. En u heeft ook uw best gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Hè? Want u heeft een enorme procedure uh, uh, opgezet tegen de overheid. En uiteindelijk heeft u goedkeuring nou, gekregen. Van, is, uh, we kunnen het daar niet meer helemaal over hebben hoor, want de uitzending is afgelopen. Maar het, uiteindelijk heeft u van het kabinet goedkeuring gekregen om uw vak te blijven uitoefenen. Ja. ja. Ook dat was wel een hele strijd, hè? Om Nog dat steeds, voor elkaar ja. te krijgen. Ja. ja. Twintig jaar ja. Dat ben ik al bezig. Ja. Hm. Ja. Maar dat had u er wel voor over. Ja, dat was, was de consequentie, ja. Ik maak het wel uit, met niet een meneer van der Veen. Van het de, van de ziekenfonds ZO, die zei, "Scheid er nou maar mee uit. Dat, dat maak jij niet uit. Ik heb, ik heb bepaald dat ik mijn leven zal wijden als huisarts. En daar kom jij niet tussen. Dat is hem ook niet gelukt. Nee. Mag ik u heel erg danken voor uw komst en succes met uw werk. Ik hoop dat het nog heel lang duurt voor u. Dankjewel. Goed, dat was twee dingen voor vandaag. De laatste gast met wie ik sprak was Nico van Hasselt. Hij zat als jonge verzetstrijder een aantal maanden in Kamp Vught. En is ook huisarts 87 en doet dat nog steeds. Zometeen op deze zender BNN Today. Zekers. En wat Jullie hebben wij hier? Ja, heel, hele uiteenlopende gasten. Bijvoorbeeld Jon van der Boom, uh, die natuurlijk morgen begint. De winner is en alias zanger is hij natuurlijk ook nog. Die is er. Maar aan de andere kant van het spectrum staan dan de jongens van Doop Dio, hiphopformatie uit Groningen. Bijzonder interessant, ik zou even blijven luisteren. En wij gaan naar het tragierplein, daar staan weer tienduizenden mensen te demonstreren. We horen zo meteen hoe het daar is. En Floortje Dessing is er, want het is woensdag en we hebben het over cruiseschepen. Want ja, er zijn ja. Er ook nog leuke cruises. Oh, Hele leuke cruises. En daar hebben de mensen nog steeds mee, uh, mee naartoe? Zekers, dus blijf luisteren. Eerst het nieuws van half negen met Dick Tark. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En in New York is een schilderij van Frans Hals voor 2 miljoen dollar geveild. Dat is het dubbele van wat experts hadden verwacht. 17e eeuwse schilderij Portret van de Man was van filmster Elizabeth Taylor... die vorig jaar maart overleed. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 25 januari, 1 over half 9. Goedenavond. Vandaag is het precies een jaar geleden dat de eerste demonstranten zich verzamelden op het Taglierplein in Cairo. Um, nu staan er weer tienduizenden demonstranten. En uh, onze correspondent die staat daartussen, zometeen hoor je hoe het daar is. En dan Daniel Unaputi, die stopt als president van de Amsterdamse Hells Angels. Hij wil, ja, het is echt waar, meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. En hij noemt ook echt Camille Eurlings in zijn afscheidsspeech. En ook Wouter Bos. Zometeen uh, meer hoe het hem uh, vergaat en hoe het nu met de, met de angels moet vooral. En R Jeroen van der Boom is de gast rond kwart voor tien. En wat is er eigenlijk met onze Joris Kreugel aan de hand? Inderdaad. En ik vrees met grote vrees. Jij hebt er alleen, maar ik nog niet, dat ik een bril nodig heb. Want ik zie niet meer zo goed. Terwijl ik altijd zo'n hele scherpe blik had. Dus dat laten we maar eens even onderzoeken. Jongens, nou, iets met een optische dus, dat is duidelijk. Um, je kan meekijken in de studio zoals altijd. Het kan via radio1.nl en dan klik je op de webcam. En dan zie je bijvoorbeeld Skits. Dat is een van de jongens van Dope die een hiphopgroep... die in Nederland nog niet zo heel bekend is... maar in, uh, in het buitenland al aardig aan de weg timmert. In Amerika met grote bands heeft getoerd. Zometeen meer over hen. Maar eerst even, Skits, wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben vandaag bezig geweest met mijn nummers afmaken. Nieuwe nummers. En zijn ze af? Nou, ja, ermee bezig geweest. In ieder geval, ik heb tussen de toeren door heb ik de kans om aan nieuwe dingen te werken. Dus uh, dat is waar ik me eigenlijk mee bezig heb gehouden ook de afgelopen dagen. Zo meteen het verhaal van jullie over dat jullie eigenlijk, uh, uh, ontdekt wil ik niet zeggen, maar in ieder geval mede groot zijn gemaakt door Limbisket, door Korn. En dat zijn uh, mooie verhalen. Tot zo. Absoluut. Maar eerst doe deze topics, Luc denk. Zometeen uh, krijg je dat. Nu eerst alvast een update. Inderdaad, met nieuws over een kickboxgale in Leeuwarden. Een Kamermeerderheid wil dat de voetbalwet wordt aangescherpt. En in Wageningen Universiteit was er vandaag een ontruiming. Er zaten dus zo'n 400 mensen in dit gebouw. En die ontruiming, die, hier, die ging die, binnen een paar minuten, was dit hele gebouw was leeg. Ja En waarom dat was, dat hoor je zometeen na negen uur. Maar eerst het sportnieuws. Robert Meijer, goedenavond. Ja, goedenavond. Elisabeth Willeboortse mag van de Nederlandse judobond... naar de Olympische Spelen in Londen. 33 is ze. Ze krijgt in de klasse tot 63 kilogram de voorkeur... boven de 25-jarige Annika van Emden. Willeboortse wordt voorgedragen bij NOC NS6, maar moet nog wel vormbehoud tonen. Technisch directeur Cor van der Geest ligt het besluit toe. Ze kunnen allebei fantastisch uh, opereren. In mijn visie bewegen ze zich rond de plaats 7, 5 en 3...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 Met de technische staf, het was echt uh, ja, heel erg moeilijk. Ik bedoel, dat mag wel duidelijk zijn. En Willy Bortsen zelf die reageerde opgelucht naar het bevrijdende telefoontje. Ja, is heel raar, want ik ben natuurlijk. Ik blijf een Zeeuwse. Dus ik ben toch, <laughs> ik ben toch heel erg nuchter, maar. Ja, het is een opluchting, maar uh, ja, eigenlijk ook uh, weet je wat, uh, wat een grotere feest is als ik zo meteen op het podium sta. En dat is wel waar je het allemaal voor doet. En dan Steven Tenhaven, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Hij hoeft zijn uitspraken over Tjoller Ling voorlopig niet te rectificeren. De rechter achter niet bewezen dat Tenhaven de oud Ajax ziet in verband met omkoping heeft gebracht. Ling gaat echter in hoge beroep en wil getuigen laten verklaren dat Tenhaven hem wel degelijk zwart heeft gemaakt. Een van die getuigen is. Johan Kruijf, de commissaris die hem zo graag als directeur van Ajax wil benoemen. En de wielrenners Robert Geesink en Balken Mollema... hebben hun contract bij de Rabobankploeg met twee jaar verlengd. Beide renners hebben getekend tot en met december 2014. Geesink, die volledig hersteld is van zijn beenbreuk... is begonnen aan zijn zevende seizoen bij de ploeg. Mollema aan zijn zesde. En tot slot Monique Kleinsman moet noodgedwongen... haar schaatsseizoen voortijdig beëindigen. De oorzaak is een ingeklende zenuw in de onderste rugwervel. Dat meldt haar team. Op is op. Voordelshop is echt oh, waar. Fijn. Op op. Is op. Dat was het. Het is niet om te lachen trouwens. Nee. Het is wel wel zielig voor haar. Ja. Maar ja, op is op hè. Verder nog had je, wat? Had je nog wat? Of nee. we zullen wel een eind bijen? Hey, Ik ben klaar. Ik ga me voorbereiden voor Barcelona tegen Real Madrid. Ja. Meer daarover in Langs wel de, wel de wel Lijn vanaf 10 uur. Dat is ja. wel weer fijn. Ja, ja, toch weer wel. Robert Meijer, Ik wens je een ja. hele fijne show. Ja, gaat het Radio 1, PNN Today. Vandaag is het precies een jaar geleden dat de opstand tegen de Egyptische oud-president Mubarak begon. Mubarak vertrok, maar nu, een jaar later, staat het Tagrierplein weer vol met demonstranten. Alleen dit keer eisen ze dat het leger de macht overdraagt aan een burgerregering. Andrea Dijkstra is journalist en die staat daar vlakbij het Tagrierplein, een paar honderd meter daar vandaan. Andrea, goedenavond. Goedenavond. Het is druk daar, hè? Hoe, hoe is de sfeer nu op het plein? Ja, het is nog steeds echt super druk. Echt, uh, ja, het is moeilijk in te schatten, want het is een enorm groot plein, maar volgens mij 10.000 mensen. En uh, ja, uh, de sfeer is ja eigenlijk een beetje afwachtend. Het uh, twee uurtjes geleden was het eigenlijk te druk. Mensen drukten elkaar echt, uh, nou ja, tot moes bijna. Nu is dat weer iets minder, maar. Ja, het is een beetje... Volgens mij weet niemand wat er echt gaat gebeuren. Uh, sommige mensen staan uh, te scanderen tegen het regime, tegen de uh, militaire machthebbers. Uh, anderen, uh, de moslimbroederschap geeft een speech. Uh, anderen staan een beetje te eten. Uh, anderen staan een beetje foto's van elkaar te maken. Het is eigenlijk heel... Ja, een beetje afhachtend eigenlijk. Een beetje vreemd, vind ik zelf. Ja, het is natuurlijk officieel uitgeroepen tot feestdag... Om, uh, om de opstand die een jaar geleden begon te herdenken. Maar die demonstranten die denken daar heel anders over. Die denken, nee, we demonstreren uh, tegen het leger voor die burgerregering. Ja. Merk je dat ook uh, als je de mensen onderling ziet praten met elkaar en hoort praten? Uh, nou ja, je merkt het sowieso. Uh, je hebt, zeg maar, de liberale jongeren... die hebben sowieso anders dan eerdere demonstraties hebben ze besloten om... Uh, ...marsen te organiseren om eigenlijk iets meer zichtbaar te worden. Uh, niet uh, standaard op dat parierplein te gaan staan... ...maar vanuit verschillende plekken over de hele stad, uh, de hele stad verspreid naar het parierplein te marcheren, met echt tienduizenden tegelijk. En ze scandeerden echt van uh, weg met het regime. En dan hebben ze het dus inderdaad nu echt over de militairen. Mm -hmm. uh, en ook, uh, ze liepen met doodskisten rond, uh, om eigenlijk de martelaren te herdenken, uh, ja die allemaal zijn omgekomen. Bijvoorbeeld in, uh, in november zijn nog 40 demonstranten omgekomen. En dit keer dat de militairen echt ja, met scherp gingen schieten. Mm -hmm. En je ziet ook echt mensen die, ja, er zijn zelfs mensen die hun ogen kwijt zijn geraakt, omdat ze gewoon werden beschoten door het leger. En, ja, sommige jongeren zeggen ook tegen mij van ja, vieren, wat kan ik in hem eens aan vieren? De, dat de mensen dood zijn. Ja. En dan ja, moet ik om daar een goed antwoord op te hebben. Dan. Ja. En en, maar het is niet zo dat de mensen nu op het plein als elkaar de haren invliegen. Dat nou ook weer niet. Nou, ik, ik zie inderdaad wel, er, er stonden ook mensen uh, pamfletten uit te delen. En daar begon het wel, ja bij Arabieren ziet het er altijd al uh, vrij snel als een enorme ruzie uit. Maar daar was wel echt flinke discussie. En je merkt wel, je hebt natuurlijk de moslimbroederschap die eigenlijk het nu wel prima vindt. En die wil eigenlijk vooral rust. Want ja, ze zitten met uh, meer dan 400 zetels in het parlement. En ja, die liberale jongeren zijn helemaal niet tevreden. Die willen ja, dat echt de echte militairen weggaan en uh, dat... Uh, uh, ook de militairen, die mensen hebben gedood dat die uh, berecht worden. Dus je merkt dat er onderling wel echt discussie uh, wordt. Je hoort ook dat ze tegen gaan roepen van ja, jullie moeten niet zo negatief over de moslimbroederschap zijn. En, ja, dat, dat is soms wel wat grimmiger. Ja. Nou zei je net aan het begin van ja, de sfeer is een beetje raar, een beetje afwachtend. Ja. Wordt er verwacht dat het leger gaat ingrijpen en, en het plein gaat schoonvegen? Uh, ja, eigenlijk als je het uh, Egyptenaren vraagt, zegt iedereen van ja, ik heb geen idee. Maar uh, ja, ze... ze... Het ergste is mogelijk, zeg maar. Het uh, maffe is, is er op het plein, op het is er gewoon helemaal geen één politieman, helemaal geen militairen zijn. En uh, ja, dus daarom kan je het je eigenlijk nog niet echt voorstellen. Maar ja, ze weten zelf natuurlijk dat het mogelijk is. En uh, wat veel jongeren tegen mij zeggen, vooral de liberale jongeren, die zeggen wat eigenlijk belangrijk is, wat er vannacht gaat gebeuren, om een uur of twee. Blijven er dan mensen, er komt de politie of niet? En, wat gaat er de komende dagen gebeuren? Durven de mensen door te demonstreren? Zijn er genoeg mensen die doordemonstreren? Ja, of gaan hun huis en app het weg? En dat weet volgens mij gewoon niemand. Nee. We gaan het zien hoe dat uh, zich ontwikkelt. In ieder geval uh, voor dit moment Andrea Dijkstra. Daar dus vlakbij het Taglierplein in Egypte. Dankjewel, je Oké, dank je. Natasja Bellingfield hoor je popperig. Engelse zangeres. Zometeen uh, de jongens hier van uh, Dope Dio. Die iets jammer, Sally. I am unrizen. Can't read my mind. I'm undefined. I'm just beginning. The pens in.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 on your Yo Natasha Benningfield Unwritten, hoor je. BNM today: Willemijn Veenhoven. Ja, ik zei net al: heel ander soort muziek hier in de studio. Volstrekt anders de heren van Doop DOD. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Groningse hip-hop formatie. Uh, vooral bekend in het buitenland. We staan op Nou ja, weet ik weet niet. een punt om door te breken. Er wordt in ieder geval goed over jullie geschreven. En het was wel grappig, want ik zag net uh, tijdens die plaat J. Je zat een beetje mee te drummen met uh, Natasha Bellingfield, Maar dat is niet iets waar jullie heel erg iets mee kunnen, <laughs> geloven. Nee, maar het is alsnog wel muziek en uh, wij voeden muziek. En uh, ik was ook ooit jong <laughs> en ik heb nummers gehoord. Dus, uh... Jij was ook ooit jong. Ja. Nee, hij uh, vindt <laughs> Natasha Bellingfield gewoon nice. Ah, nee. a fan. Ik heb haar nog nooit I gezien. I love though. you, Natasha. Je kon haar net you zien, achter um... Is dat zo? So? Hard op weg om, uh, om groot te worden. Tenminste, uh, veel in het buitenland getoerd. En daar hebben we het zo meteen ook over. Met grote namen als Limbiscuit, met Korn. Um, yes. Die waren een van de ontdekkingen op Euro-Sonic Ik las net, las net nog even een artikel van op uh, 3 voor 12. En dan ging het over dat jullie, geloof ik, door buitenlandse kenners... Yes. Hè, de, de band zijn uh, verkozen van die het gaan maken uh, in het buitenland. Dat, dat moet heel lekker voelen. Het voelt zeker lekker, ja. Maar ja. dat was iets wat ik zelf eigenlijk stiekem al wist, maar... Oh ja? Zo ja. ja. <laughs> so confident ben ik dan alweer. Maar goed, en nu komt langzamerhand de rest van Nederland. Ja, erachter. precies. Mensen worden wakker. Ja, ja. Ik moet eerst zeggen, dat zei ik net al, Doop die. Ik, ik ken jullie nog niet. Ik heb het me later vertellen. Uh, op zich is het ook niet uh, muziek die... Nou, Dender het vaak bijvoorbeeld op Radio 1 hoort... Ik wil wel even een stuk uh, van jullie even laten horen. What Happened. Dat was yeah. jullie eerste clip. En daarna. De clip meer dan 5 miljoen keer bekeken, geloof ik? Ja, klopt. Niet geloven. Ja, dat is aardig wat. Dat is aardig wat. Ik heb hem vandaag voor het eerst zien straks clip Super professioneel ziet het eruit. Eh, we zullen hem even twitteren nu. Twitter.com slash BNN Today. Kan je hem zelf ook even zien. en, en ik, ik, ik, ik zag te, zo, te zoeken naar woorden van... wat, wat voor soort muziek maken jullie? En toen las ik iets in een artikel. Jullie noemen zelf, jullie zelf horror rap. Nou, dat, dat, dat heb ik zelf nooit gezegd. Dat, of dat heeft iemand over jullie gezegd misschien? Dat zou wel ja. kunnen, ja. ja. Maar dat, dat dekt een beetje de lading? Nou, ik, ik denk dat het... Ja... Ik vind dat zelf een beetje kortzichtig. Ik zou het zelf niet zo noemen. Hoor. Nee, ik, weet, niet, ik weet niet dat ik weet wat horrorrap is hoor. Maar iets nou, angstaanjagende. Ja. Maar ik denk dat het gewoon een combinatie is van. Weet je wel, rauwe, harde teksten. En uh, gewoon de uitstraling die er vanaf straalt. Snap je ja. dat? kan voor sommige mensen als horror overkomen. Ja. Nou, ik las over, over uitstraling. Las ik ook dingen als uh, macaber en sinister. En dan zitten jullie hier, denk ik. Nou ja, ik zou jullie geen liefertjes noemen. Maar het valt allemaal wel mee, toch? Ja, ja. Zo je, ja, je, je, zit, je zit in een BNN-studio, toch? Dus het is hier ook niet allemaal heel macabre. Maar, uh. maar zo zijn jullie optredens... Daar gaat het er heel heftig aan toe. En vertel eens hoe dat ging op Noorderslag. Ja, lekker. Ik, uh, ja, ik vond het wel mooi. We, ja, we hebben niet zo heel veel kadershows nog in Nederland gedaan. Nee, want er gebeurt, er gebeurt echt... Ik noem het woord macabre, maar er gebeurt wat tijdens jullie optredens. Wat gebeurt er dan? Hoe, hoe, hoe voelt dat? Hoe ziet dat eruit? Energie. Die je vanaf ja. spat. Dat denk vooral. Ik, ja. ik Als je hem voelt. Ja, uh... ja, tegenwoordig dan zie je dat gewoon. Tegenwoordig uh, zie je dat heel weinig uh, heel energieke shows. En ik denk dat het gewoon de uitsteek zeg maar. Maar het publiek gaat er ook helemaal in mee. Ja, ja zeker. ik zag zelfs uh, nog een 40-jarige vrouw uh, in de centrum voor Eurosong. 40 jaar. Jezus! Nee, nou, Vind, misschien vindt hij al heel misschien oud. Was, nee, ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat is normaal natuurlijk niet ons publiek. Ik nee. bedoel het niet. Oh, no, uh, oh, no. Maar uh, ik bedoel, ze was waarschijnlijk ook nog wel ouder dan 40 hoor. Maar uh, ze zat echt te dansen op de muziek. Dus uh, dat zegt wel heel veel. Misschien was ze dan een zombie. <laughs> dat kan ook. Ja. Um, ik zei net al, die zijn op tour genomen door Limbiscuit en Korn. Die hebben okay. um, even, misschien wel aardig voor die mensen, die denken: hé, hey, Limbiscuit, Korn. Ja, deze dus. De van Lim Biscuit, een Frickin' van Corner. Als, als ik dat hoor, dan Missy Corner. Ja, <laughs> ja, maar ja maar peace John Davis. Zijn, dat dat zijn nou niet bepaald de kleinste bands, dat zijn hele grote bands in Amerika. Hoe kwamen die bij jullie? Nou ja, Lim Biscuit uh, vroeg ons voor het voorprogramma in de Heineken Music Hall. Maar hoe, hoe, um, waarom, hoe kenden ze jullie überhaupt? Nou ja, dit, we zouden dus eerst gewoon het voorprogramma in de Heineken Musical voor hun verzorgen. Ja. Toen uh, heeft die organisatie daar die video van ons naar Lim Biscuit zelf gestuurd. Die zag het en die zei van ik vind het zo vet. Hun mogen de hele Europese tour wel meekomen. Ja, en en dus, waren niet uh, de hele, maar wel uh, Ja, zo, zo goed als, uh. Uh, ve Veel landen gezien, Italië, Duitsland geloof ik. Mm -hmm. Ja, Oostenrijk. Ja. En toen zijn jullie later met Korn naar Amerika gegaan. Ja. En hoe was dat? Crazy? <laughs> Want, het crazy. Was, uh, fast food -ish. Right, was fast foodish. Fast shit. food galore. I gained a few pounds in Amerika. <laughs> oh yeah. Je belais dun. Hij was dunner. M nog wel, hij, ik, hij was ik was nog dunner voor. Ja, ja, ja, ja, ik had ja. een paar pounds van zijn <laughs> andere middelen gegaan, zeg maar. <laughs> maar is dat, is dat wat, wat de leek, dus ik me erbij voorstel, dan ben je met corn en hele grote bent in Amerika. En is het wat wij allemaal hopen en denken achter schermen met veel drank, veel drugs, veel vrouwen? Gaat dat zo aan toe? Nou, we zijn gebannen, nog wel zoals in South Park daar lopen. Ik weet niet of je dat shit kent. Maar... Wat, wat zijn jullie? Yeah, yeah, yeah. Hello, hello. <laughs> nee, uh, het was. Maar is een. Ja, ik bedoel, je hebt het voor de helft en je hebt het niet. Ja. Het hangt er gewoon vanaf waar je zin in hebt die avond. Ja, het was er allemaal, dus, zeg maar. Tuurlijk. Ja. Het was er allemaal, tuurlijk. ja. Ja. En ja. uh, dat was leuk. Het was heel fijn, ja. <laughs> hey, Maar is het nu, want die op 3 voor 12, ik zei het net al... er staat een recensie over jullie, naar zeggen van... vooral buitenlandse kenners zeggen, jullie gaan het groot worden. Vooral in het buitenland. Waarom, waarom gaat dat zo, denk je? Is er, is er in Nederland misschien een kleinere markt voor jullie muziek? Ja, wij, wij hebben Engelstalige muziek. Ja, dus. Er dus, zijn zoveel zijn Engelstalige bands in Nederland. Nee, ja, bands. Maar in hiphop is toch een beetje de trend dat het allemaal Nederhoop is. Ja, dat is waar. Dus dat ze zoeken natuurlijk dan minder snel Nederland. naar je, wat ik denk dat hij probeert te zeggen, weet je. Ja, precies. Maar ik denk dat als ze ontdekken dat het hier net zo hard losgaat. Het is gewoon een kwestie van... Het is dus niet dat jullie geen zin hebben om in Nederland groot te worden. Dat is het niet. Nee, tuurlijk ja, maar... niet. we <laughs> ja. willen oh, wil over, overal groot worden, maar de wereld is zo groot. Dus als het daar ja. eerder aanslaat, dan gaan we eerder Nee, maar ik kan me voorstellen dat je zegt... We hebben al in Amerika opgetreden. Jongens, uh, we verkassen naar Amerika als het daar kan lukken. Oh, zo, ja. Ja, Pff, ergens specifiek naar verkassen om het daar te laten lukken, is niet het plan. Maar om overal gewoon heen te gaan en uiteindelijk een dope settling ergens te hebben, dat is altijd doop. Maar dat. Daar zijn we nu nog niet uit. Ja. Zo van, ja, Amerika was great, dus nu gaan we naar Amerika. Van, vanuit hier uh, rule we the world. Uh, Groningen ruled the world sowieso. Shout-out to Noisia en Crane. Ja, ja. ja, Groningen doet het goed. Laatst hadden we ook al kraantje papier. Dank, heren. Succes nog even eerst vanuit Groningen en dan vanuit uh, de, de hele wereld. Peace naar iedereen die dit luistert. Dank je today. Zometeen hebben we het over uh, cruises. Want je zou denken sinds de Costa Concordia het ongeluk daarmee. Uh, heeft niemand er meer zin in. Nou, dat valt er dus wel mee. Floortje Dessing, die weet van hele andere cruises. Die, nou ja, in ieder geval die zij het gek vindt. Um, en daar gaat ze, meteen hoor je daar meer over. Onder andere cruises naar Antarctica. En Jeroen van der Boom is de gast. En, en wil je zijn mooie jasje zien? Ga dan naar Radio 1.nl. Nou, klik op de webcam, dan zie je het. dag van onze eigen Joris Kreugel. Goedemiddag. Beide opticiën. Beide opticiën, inderdaad. Voor een... En lijkt mij Een bril, hè? Nou ja, een bril nog niet, want ik heb nog nooit van mijn leven een bril gedragen. Maar ik zie volgens mij niet meer goed. Oké, okay, nou, dan is de eerste stap een meting. Erg, hè? Nou, het is nog niet erg. Misschien is het voor mij makkelijk, omdat ik al mijn twaalfde een bril draag. Dus uh, ja, dan weet je oh, bijna niet beter. Veel uitgescholden? Uh, viel wel mee. Hoewel ik moet zeggen dat in die tijd... Ik ben van 68, dus dat was in jaren, begin jaren 80 uh, Dat dat nog wel iets minder leuk was dan, uh, dan anno nu. Heb uh, je ja, toen tegen je gezegd? Nou, ik kan me niet herinneren dat ik voor De iets ben uitgescholden. Nee hoor, nee. blinde blinden ook. of wat dan ook. Nee, nee. Dat, nee, en, nee. Nu hoor je wat wel eens? Nou, eigenlijk zie je nu dat... Uh, A, omdat er veel meer uh, geskind wordt, ook bij hele jonge kinderen. Uh, dat er veel meer jonge kinderen bril dragen. En dat er daarnaast een beetje een modeartikel is geworden. Dus... We zeggen neem plaats op de kruk en dan... Uh... Tooflantaren van vroeger, ja. waar ik nu achter zit. Dit apparaat met de oogdruk. Die blaast een beetje dun lucht tegen je oog aan. Je schrikt er een beetje van, doet geen pijn. Oh, uh... Mijn kin moet ik in een soort bakje leggen. En mijn ogen steek ik door een klein gaatje. Zo? Ja, voorhoofd er tegenaan. Ja? Het enige wat je eigenlijk nu hoeft te doen is uh, recht vooruit kijken. Blijf wel goed knipperen. Hier. Oh, shit. Hij doet er drie per oog, dus uh, je bent nog niet van me af. Hm. <laughs> ik schrik me kapot. Een klein puffje lucht zo in mijn oog. En de waarden die eruit komen zijn uitstekend. Oké, okay, de oogdruk ja. van een, uh, een jonge God, zou ik maar zeggen. Ja, zie je, dat hoor ik graag. Dan zijn we in de andere kamer en dan kom ik in een soort tandartstoel terecht. Ja. Heb je specifieke klachten of het idee dat je denkt van. Uh... veraf zie ik prima, dichtbij. Als ik echt iets aan het lezen ben en als het al zeker wat donkerder wordt. Wat ik dus in het verleden wel goed zag, dat zie ik niet meer. Hoe komt het? Ouderdom. En heel concreet, zeg maar, uh, in het oogst in een lensje. We dachten vroeger dat dat lensje waar een spiertje omheen zit, dat het spiertje niet meer zo actief was. Maar we weten nu eigenlijk dat de flexibiliteit van dat lensje zelf, dus niet het spiertje eromheen, niet meer zo, uh, ja, dat die wat afneemt. En dat je daardoor dus niet meer helemaal goed scherp kan stellen op de korte afstand. En ja, we gaan meten. Wat meten is weten. Ja, precies. Voor Dat is eigenlijk een... Uh... Zo'n ouderwetse pasbril waar dan alle glaasjes uh, in zitten. En er zijn drie antwoorden mogelijk. Het wordt beter, het wordt slechter. Of je ziet eigenlijk geen verschil als ik glaasjes ga veranderen. Ik heb echt een hele grote bril op mijn neus staan. Ja, nee, zo staat hij goed. Ik uh, ga één nog bij je afsluiten. Hou ze beide geopend. Ik zie een K in de spiegel. Ik ga ze gelijk wat kleiner maken. En dan wil ik eens weten of je deze letters nog kan zien. P, volgens mij de middelste kan ik niet zien. Nee, de K en de V. En de middelste is denk ik een D. Nou zet ik even die sterkte erin computer net gemeten had bij je. Dat was ongeveer dit. Is het nu wat scherper? Ja, het is een stuk. Oké. Okay, nou. Het is een F, een Z, een D, een K en een V. Maar het is scherper. En met het beste glaasje voor beide ogen hè, zou het zo worden. Ja, ik moest heel even mijn ogen moest even wennen, maar ik zie het nu goed. Ja, allemaal. Beter dan net. Je merkt gewoon dat het nu ontspannen en, en, en makkelijk scherp is. Dan heb ik een bril nodig eigenlijk? Wacht even. Ja, ja <laughs> dat, dat, dat moet je, probeer ik altijd, wat ik zeg, zoveel mogelijk te obje, objectiveren. En uh, je komt op een sterkte uit van, eventjes terugzetten... plus 2 aan de rechterkant en plus 1,25 aan de linkerkant. En is en dat, dat fors? Dat is niet heel fors. Het verklaart wel dat je klachten hebt. En we zeggen eigenlijk in zo'n algemeenheid dat als de sterkte meer dan plus één is, nou, je zit daar boven. Vergelijk het leesprobleem, zeg ik altijd, met een de tillen van een zware tas met boodschappen. De vraag is niet, kun je die tas optillen? Want dan zegt iedereen, van, nou, dat gaat goed, ook al zit er hè, 12 liter melk in. De vraag is veel meer, wat moet je met die tas naartoe? En als dat vijf meter naar de auto is, is het geen probleem. En is het vijf kilometer naar huis, zeg je overwege, het wordt toch wel wat zwaar. En zo is eigenlijk het leesprobleem ook. Laat ik het zo zeggen, je doet jezelf uh, absoluut niet tekort als je er iets mee zou gaan doen. Op wat voor leeftijd gaat de ogen achteruit? Tussen de 40 en de 50 maakt het betreft dat leesprobleem de grootste sprong. Dus dat probleem, dat ga ik nu ondervinden? Dat ga je ondervinden. Dat wil sneu voor mij. Het is onze boterham, zeg ik al. Dus een bril. Ja. Dat, hoeveel was het ook weer? Plus 2 aan de ene kant en plus 1,25 aan de andere kant. Ja. Oh, dat valt enorm mee, jongens. Um, Zometeen een vraag van Twitter die wij beantwoorden, dat hoor je zo. Maar eerst de Emily Sand met Hebben.